3 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Tsjechische president Václav Klaus heeft met treurnis gereageerd op de dood van zijn voorganger Václav Havel. Volgens Klaus werd Havel het symbool van de moderne Tsjechische staat.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 De parlementaire journalisten hebben Mark Rutte opnieuw uitgeroepen... tot politicus van het jaar. Vorig jaar was hij dat ook. Volgens de verslaggevers is Rutte een evenwichtskunstenaar... die ook in onmogelijke combinaties overeind blijft. Carola Schouten van de ChristenUnie werd uitgeroepen... tot politiek talent van het jaar. Ze wordt geprezen om haar gedegen financiële kennis. Bezoekers van de website nos.nl kozen het politieke moment van het jaar... dat werd protestdemonstratie op het plein in Den Haag... tegen de bezuinigingen op het persoonsgebonden budget. De topmannen van de 500 grootste Amerikaanse bedrijven... zijn het afgelopen jaar gemiddeld ruim 36 procent meer gaan verdienen. Ook bestuurders van minder grote bedrijven... kregen het afgelopen jaar een hoger salaris, blijkt uit onderzoek. De bestbetaalde bestuurder van het Amerikaanse medicijnfabrikant McKesson verdiende dit jaar 111 miljoen euro. De publieke omroepen kunnen best nog 200 miljoen euro extra bezuinigen. Zo worden ze gedwongen keuzes te maken. Dat zei vvd fractievoorzitter in de Tweede Kamer van Miltenburg in het WNL-programma Eva Jinek op zondag. De komende jaren bezuinigt het kabinet 200 miljoen op de publieke omroep. Van Miltenburg wil omroepen dwingen zich alleen met kerntaken bezig te houden. Zoals nieuws, achtergronden, kunst en cultuur. Het weer nog vanuit het westen buien met natte sneeuw, hagel en onweer. Het wordt 4 tot 6 graden. Morgen winterse buien en ook dan een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. AWB verkeersinformatie. Files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden 2 kilometer. Na een ongeluk op de A7 vanuit Duitsland naar Groningen bij Hoge Zand 3 kilometer. Op de A12 vanuit Den Haag naar Arnhem bij Reewijk 5 en bij Oosterbeek 4 kilometer. En vanuit Arnhem naar Den Haag bij Wageningen 4 en bij Gouda 7 kilometer. En op de A50 van Os naar Arnhem bij Knoop het Grijzoord 2 kilometer.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 Vier minuten over drie, tweede uur van langs de lijn begint in Breda. Nak AZ, Richard van der Made. Toch wel verrassend is het dat NAC op voorsprong is gekomen. 1-0 door een doelpunt van Anthony Leurling. De voorzet vanaf de rechterkant kwam van Koenders. Bal wordt weggekopt door Etienne Rijnen in de voeten van Leurling. Die vervolgens naar binnen snijdt. Esteban komt uit zijn goal. En Leurling wipt de bal magistraal over de keeper van AZ. 34 jaar is hij Leurling, maar hij kan het nog steeds. NAC leidt in eigen huis tegen AZ. Feyenoord tegen Twente stond 1-0 van Van de Geer. Dat staat nog altijd op het scorebord die stand. Maar er zijn zoveel mogelijkheden voor Feyenoord geweest om die score uit te breiden. Binnenkant paal van, voor El Amadi. Bakal op de voeten van, van Michailov. We hebben een bal in het zijnet gezien van Cabral. En een keer Elamadi voorlangs. En Twente zet daar tegenover een kopbal van de Jong. Net over de goal uit een corner van Ola John. Oftewel Feyenoord is in de eerste helft de betere ploeg. En na 34 minuten staat die ploeg ook met 1-0 voor. Veldrijden om de wereldbeker in namen. En over Nederlandse namen gesproken, Guillaume. Ja, Lars Boom. Iedereen verwacht natuurlijk dat Lars Boom hier meteen eventjes wat laat zien in deze eerste wereldbekerveldrit die hij dit seizoen gaat afleggen. Maar Boom rijdt op dit moment zo'n beetje in het middenveld van dit peloton hier. Dat van start is gegaan zojuist in de eerste ronde van die wereldbekerwedstrijd. In namen op die lastige citadel. Verschrikkelijk moeilijk parcours. Renners nu ook allemaal van de fiets af lopend tegen de hellingen op. En we zien een man in het blauw-wit-rood helaas. Dus niet in het rood-wit-blauw aan kop rijden. Die man in het blauw-wit-rood is Frans. Morey. Het zijn de eerste schermutselingen van deze wedstrijd. Waarin we natuurlijk kijken naar Kevin Powell's En wie weet misschien ook wel weer Bart Wellens die gisteren de cross won in Essen. AJ Hill 1976 en cocaïne. We gaan naar Richard van der Maaden, nak op voorsprong tegen koploper AZ Richard. Ja, vijfde goal van Anthony Leurling. De linksbuiten van Nac Daar is wat meer sfeer in het stadion gekomen. Dat inspireert de thuisploeg. De fans geloven er natuurlijk weer in. in de eerste 20 minuten was AZ duidelijk beter. Maar al voor de 1-0 e van Leurling ging de ploeg van Gertjan Verbeek steeds meer fouten maken. Veel meer slordigheden kwamen er in het spel. Dat leidde al tot wat hachelijke momenten in de buurt van keeper ST Nu gaat de Nakker weer vandoor. Maar die paas is onnauwkeurig. Mooi Sander speelt de bal terug. Nee, AZ heeft het moeilijk. Is het even een beetje kwijt? in deze fase. Zojuist zagen we nog wel een vlammend schot van Holmen dat maar net naast de paal ging. Maar veel meer hebben we van AZ. De laatste tien minuten zeker niet meer gezien. Mooi Zander schuift de bal breed naar de linkerkant. Naar Klavan. Die gaat de middenlijn over. Kan flink wat meters maken. Leurling komt dan helemaal naar hem toe. En dan wordt de bal heel simpel in de voeten geschoven van Gillissen. Die speelt bij Nak, Die vervolgens weer niet goed weet wat hij met de bal moet. En dan wordt er gefloten door Makkeli voor een overtreding in het voordeel van NAC Breda. 38 minuten alweer gespeeld en NAC leidt dus verrassend tegen AZ... met 1-0, doelpunt van Anthony Leurling. Het was een richtingsverkeer in de Kuip. Kan Twente er inmiddels iets tegenoverstellen tegen de achterstand tegen Feyenoord, Ronald? Een volmondige nee, daarmee moet ik jouw vragen beantwoorden. Want Feyenoord is nog altijd de betere ploeg na 39 minuten. Erwin Mulder een vangballetje daar gelaten. Heeft eigenlijk nog niet reddend hoeven op te treden in deze wedstrijd. Twente kan niet, in tegenstelling tot Feyenoord, de bal makkelijk laten rondgaan. Kan niet uit de duels blijven. En als de mensen in duels komen, dan worden die duels gewonnen door Feyenoord. En als Feyenoord eenmaal het balbezit overneemt en snel schakelt, dan laat het wel die bal makkelijk rondgaan. En komt het eigenlijk niet in de duels en komt het eigenlijk wel heel gemakkelijk ook steeds in de buurt bij Michailov. Ik heb net al de rits kansen opgezomd die Feyenoord voor zichzelf heeft gecreëerd. Nu gaat John onderuit Dan kan Feyenoord eruit over de linkerkant met Nelon. Steekt de middenlijn over, stuurt vervolgens Guidetti de linkerhoek in. Die komt nu vanaf links het strafschopgebied in. Guidetti steekt de bal richting de penalty stip. Daar staat Douglas om weg te werken, maar... Dan moet je wel, zoals dat zo mooi heet, die tweede bal hebben. En die tweede bal, ook uh, als, als Twente uitverdedigt, uh, is altijd voor uh, Feyenoord. En zo kom je dus eigenlijk ook nooit onder die druk uit. Ook nu weer uh, is dat het geval. Feyenoord via Bruno, maar het is Indien nu naar de andere kant, rechterkant. Waar Cabral dus mag uitzoeken tegen Tindalli. K Cabral dreigend nu richting de achterlijn. Komt nu een aardige voorzet, Dan komt Gidetti. Met het hoofd wel richting de bal, maar kan de bal slechts schampen in de handen van uh, Michailov. Maar weer een aardige aanval van Feyenoord. En daar heeft Twente, dat toch echt hoger staat op de ranglijst, weinig antwoord op. Het is 1-0 voor Feyenoord na 40 minuten. Het is dik en dik verdiend. En uh, AZ, wat veel hoger staat op de ranglijst uh, dan NRC, hebben die inmiddels al een antwoord gevonden op die achterstand, Richard? Nee, niet echt. Het verschil inderdaad vrij groot. Hè? 20 punten tussen de koploper en de nummer 12, Nac Breda. Maar Nac is thuis wel vrij sterk. Heeft dit seizoen slechts verloren van Twente en van Feyenoord. En Nac staat voor dus met 1-0 door die goal van Lerling. En AZ is het gewoon even kwijt in deze fase. Tempo ligt vrij laag. Er is wat, meer, wat minder agressie in de duels. En Nac profiteert daarvan. Nac dat wel wat inzakt. Een beetje loert op de counter. En AZ het spel laat maken. AZ dat het balbezit... Nu nu heeft met de van Palsen, dan Holmen die de bal helemaal komt te halen. Opgejaagd wordt door Gillissen, dan weer wat terug moet vervolgens in de achteruit naar Moisander. Moisander dan naar Elm, Elm weer naar Holmen in de middencirkel. Dan kan AZ misschien met wat diepte in het spel richting het strafschopgebied komen. Via Altidoor gaat de bal nu naar de zijkant. Daar is Paulsen natuurlijk, die Ronald van der Geer. John Bidetti maakte 2-0 voor Feyenoord. Een aanval, een counter van de Rotterdammers. Want het is eerst de corner van FC Twente die door Feyenoord uitstekend wordt verdedigd. Vervolgens lijkt Twente de bal nog wel op te pakken. Maar is er balverlies van langzaam op schaken. En dan is het snel schaken voor Feyenoord. Uiteindelijk Bidetti gevonden aan de linkerkant. Die komt naar binnen en schiet vervolgens als hij net het schapshoopgebied in is in de korte hoek. Het lijkt alsof die bal niet... Iedereen kan, maar via de paal gaat hij wel langs Michailov. Weer John Bidetti, nummer 10 van dit seizoen. En het is 2-0 voor Feyenoord en de Kuip ontploft. We gaan naar Breda Richard bij Nakazet. 41ste minuut en AZ had op 1-1 moeten komen. Goede actie vanaf de linkerkant. Eerst even de corner kijken, maar die bal wordt weggekopt door Nak. Ja, AZ had de kans van dichtbij via Werdenbloem om de 1-1 te maken. Prima actie aan de linkerkant van Paulsen. Ten Rouwelaar redden en van heel, heel dichtbij. Eigenlijk bijna op de doellijn was het Werdenbloem die de bal van dichtbij miste. Maar het staat dus nog steeds 1-0 in de 42ste minuut inmiddels. Maar we gaan weer naar Ronald van der Geer. Het is een hat-trick voor de Zweed, want nog een minuut na zijn tweede goal heeft hij nummer drie te pakken. En nu staat iedereen op de banken, staat Koeman duikend langs de lijn en staan de wisselspelers van Feyenoord met een zegerig gebaar langs de kant. Weer balverlies van FC Twente op het middenveld en weer snel schakelen. Die Dettie gevonden op de rand van het Schasselgebied met twee Twente-spelers om zich heen. besluit hij toch op te schieten en schiet hij weer eigenlijk in de korte hoek. Nou, er is veel ruimte voor hem, maar die twee Twente-spelers... De ze laten zich toch wel heel makkelijk in de luren leggen. Dins en Tindalli. En de bal gaat vervolgens als hij van rechts naar binnen komt. In de rechterhoek. 3-0 punten van Diedetti. 3-0 voorsprong voor Feyenoord tegen Twente. Dan gaan we gaan weer naar Breda. Richard, voor 1 voor. 43 e minuut. Nakbreda Breda het balbezit op de helft van AZ. Dat in de verdediging wat nu wordt teruggedrukt. En nu misschien in de tegenaanval weg kan. Aan de rechterkant is het Maher. Paast de bal naar Altidoor Nog niet veel van gezien van de Amerikaan. De goede bal is dit. Richting Holmen. Randje gebied. in duel met Koenders. Holmen trekt naar binnen. Kan dan misschien schieten. Probeert Maher aan te spelen. Die bal gaat achter Maher langs. En dan moet Benschop hard rennen om die bal nog binnen te houden. Dat lukt hem net niet. De bal gaat over de zijlijn. En dus weer even wat lucht en even op ...op adem komen voor Nak Breda. 43 minuten precies gespeeld. 1-0 dus door de goal van Leurling. Na foutjes achterin bij AZ. Waar aan de rechterkant zomaar de voorzet kon worden gegeven. Etienne Rijnen die de bal vervolgens zomaar in de voeten kopt van Leurling. En die laat zien dat hij nog steeds uitstekend kan voetballen bij tijd en wijlen. Een ingooi voor Nak Breda in de slotfase van de eerste helft. bal wordt opgevangen door Rijnen. Rijnen naar Zander aan de rechterkant van het veld. En die speelt de bal vervolgens weer kort terug... naar. Klaffan. Het is uh, nog ongeveer anderhalve minuut plus wat extra tijd. 1-0 hier in Breda. Na te gaan dat hij eigenlijk voor Twente had uh, moeten spelen. Feyenoord tegen Twente. Guidetti is de man, Ronald van der Geer. Dat is de conclusie na 45 minuten. Want Liesveld heeft inmiddels een einde gemaakt aan de eerste helft. Natuurlijk is hij de man. Hij is de spits. Hij is de lieveling van het publiek. Loopt de handkusjes uit te delen na zijn derde goal. Zoekt ook steeds het contact met het publiek. Er is ook de aanjager van zijn ploeg. Maar wat speelt Twente hier een armoedige wedstrijd. Want de manier waarop de doepen worden gemaakt, dat is één. Dat is een pure spitsenklasse. Maar de manier waarop hij steeds gevonden kan worden en Twente toch steeds balverlies leidt op dat middenveld, waardoor Feyenoord kan, kan schakelen, Ja, dat baart toch wel zorgen als je het vanuit FC Twente benadert. Ik zie Ronald Koeman nu glimlachend richting de tunnel gaan. Adriaanse lacht wat minder, want Koeman staat tegen Adriaanse met 3-0 voor. En de ploeg die het verdiende om voor te staan, staat ook voor. Want Feyenoord is veel en veel beter dan Twente. Drie keer John Guidetti. NAC staat voor tegen AZ, maar is niet veel beter hè Richard? Nee, ik vind AZ toch wel makkelijker voetballen. AZ dat ook wel domineert. Zeker in de eerste 20 minuten was dat het geval. Nak wat afwachtend voetbalt in deze wedstrijd voor het eigen publiek. Maar natuurlijk wel op die 1-0 staat door de goal van Leurling. En die voorsprong koestert en probeert natuurlijk mee te nemen richting de kleedkamer. Het zal niet lang meer zijn. De corner voor AZ aan de rechterkant met Elm. Dan van dichtbij ingeschoten en een doelpunt voor AZ. Het is 1-1 geworden. Vanuit de corner van Wernbloom is het dan, uit of Holmen is het degene die het doelpunt maakt voor AZ. Was wat moeilijk te zien, maar zo komt op slag van rust. Is het ook meteen afgelopen, komt AZ dus toch nog zij. De corner prima getrapt, de bal wordt eigenlijk door niemand aangeraakt. En dan is het Holmen die hem erin schiet langs ten Rauwelaar. 1-1 en rust in Breda. Vlak voor de rust staat het bij Willem II. kambuur in de Jupiler League nog altijd 0-0. Gaan wij even veldrijden in namen? Ja, hoe noemt uh, Lars Boom het tussendoortjes, Guido? Spielerij, zei hij uh, vorige ja. week. Spielerij, dat vond hij het eigenlijk wel. En uh, toen iedereen dat woord hoorde uit de mond van Lars Boom. moesten ze toch uh, behoorlijk hard lachen. Want uh, Lars Boom, die iets als spielerij opvat, dat bestaat eigenlijk niet. Want eigenlijk wil hij overal waar hij aan start komt. Uh, wil die gewoon winnen. Uh, ik heb eens ooit een collega van hem horen zeggen. Als er een wereld kampioenschap Verplassen bestond, dan zou Lars Boom dat uh, absoluut willen winnen. Hij wil altijd en overal de beste zijn. Vorig jaar in Overijs. toen kwam hij voor het eerst tussen de grote mannen terecht. Uh, in zijn debuut uh, in het uh, veldrijden had hij al een crossje gewonnen in uh, Luxemburg. En toen was hij meteen ook vanuit de start als een uh, raket weggeschoten. Toen ging het nog heel erg goed. Toen was hij ook beter in vorm dan dit jaar, dat heeft hij al aangekondigd. Maar Lars Boom die rijdt op dit moment zo'n beetje op de achttiende plaats. Rond net achter Gerber de Knecht, zijn landgenoot. Die eigenlijk toch wel een constante factor is in dat Nederlandse veldrijden. Dan is het toch wel een ja, wat vreemd gezicht als je dat rood-wit-blauw dan daar ergens in het midden van dat veld ziet rondrijden. Want daar vooraan begint het toch langzamerhand wel te breken. Ze hebben in wezen nog wel zichtcontact met de leiders van de wedstrijd. Want eigenlijk is het één lang lint na twee ronden hier op de Citadel van Namen. Aangevoerd door Tom Meeuwse, de Belg. Daarachter Duval, dat is een Fransman. Dan hebben we Klaas van Tornhout, Francis Moret, natuurlijk de grote. Met namen Niels Albert. Hij is er weer gelukkig. reed gisteren ook alweer een cross na die handblessure die hij heeft gehad. Kevin Powell's, de leider in de stand om de wereldbeker. En natuurlijk Sven Nijs, de man die toch veel wedstrijden weer wint dit jaar. En toch eigenlijk een van de grote mannen is van dit crossseizoen. Samen met Kevin Pauwels. Nijs staat ook tweede in de stand om de wereldbeker. En Boom dus iets verder daarachter. Maar ik ben bang dat als hij straks als de wedstrijd echt ontbrandt... dat hij de aansluiting met die leiders wel gaat verliezen. Dan vallen de gaten, want het parcours is afgelopen. Absoluut veel te zwaar om echt een lekker wedstrijdje te rijden. Daar zien we Boom aankomen, op weg weer naar een klimmetje. Hij moet van de fiets af, net als al die anderen. Te voet de klim op. Lars Boom wel in de wedstrijd, maar op plaats 18. Gaan wij terugkeren naar het zeilen. Dorian van Rijselbergen bezorgde in Nederland namelijk de tweede titel... bij de wereldkampioenschappen in Australië. Het goud in de RSX-klasse van Rijselbergen eindigde in de afsluitende medal race als vierde. En zijn grote concurrenten Paul Piotr Mitska werd slechts achtste. Grote vreugde in de afloop natuurlijk bij Dorian Rijselbergen. Ja, gek huis. Het, uh, het is gebeurd. Vertel over je race. Ja, het was een leuke race. Uh, mooi windje, net als gisteren. Maar in plaats van dat ik... Uh...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 Nou ja, in ieder geval, als, als ik het wil, dan, uh, dan doe ik het my way. Doe ik het my way, zei Jan van Rijsselbergen. Kerstverse wereldkampioen dus. Gebeld door onze premier en politicus van het jaar, Mark Rutte. En uh, in gesprek was hij dus met Ayot Kloosterboer. Nederland heeft drie medailles gehaald bij dat WK Zwemmen. Twee gouden en een zilver. En dat biedt natuurlijk ook perspectie... WK Zeilen, zwemmen, moet u mij horen, zeilen. Dat is maar goed dat ze niet zwemmen daar. WK Zeilen natuurlijk. En dat biedt ook perspectieven voor de Olympische Spelen volgend jaar in Londen. Dat vindt ook technisch directeur van NOC NSF, Maurits Hendricks. Nou, het is natuurlijk heel mooi om vast te stellen... dat na de twee zeilmedailles die er in Beijing uh, gewonnen zijn... in uh, de 470 en de ingling dat er nu, nou, ik denk wel vijf uh, boten uh, als medaillekandidaat naar, uh, naar Londen gaan. Dus dat is, ja, dat is een, uh, een, een verdienste van het watersportverbond. Uh, en het gevolg, denk ik, van een, uh, van een goed opgezette campagne. Wat doet het watersportverbond goed... als je het vergelijkt met de moeilijkheden waar nu de teamsporten in zitten... Heel belangrijk is dat het watersportverbond zelf um, een, een prioritering heeft aangebracht. Dus ze hebben heel nadrukkelijk binnen de kernploeg gezegd dat zijn de boten die voor de medailles gaan en die faciliteren we. Dat doe je niet rigide, hè? want tijdens zo'n campagne veranderen er ook dingen. Als je kijkt naar uh, de resultaten van uh, PJ Postma, dan uh, is het terecht dat die weer opgenomen is in de kernploeg. Dus je, je moet daar wel flexibel in zijn. Maar vooralsnog heeft uh, het watersportverbond... gewoon heel goed aan het begin een prioritering aangebracht in hun boten. Keuzes gemaakt? Heel harde keuzes gemaakt. Zij Maurits Hendricks. Dus we gaan het hebben over de half één wedstrijd. Ajax Ado Den Haag eindigde uiteindelijk in 4-0. Erikse Jansen Boeien en Soulemani. Lijkt allemaal relatief eenvoudig. Maar het kwam ook wel doordat Lewin in de tiende minuut al met direct rood het veld moest verlaten. En toen werd het dus 11 tegen 10. Ajax speelde helemaal niet zo bijster geweldig. Maar het was ook zonder spanning. Uiteindelijk 4-0 werd het daar dus. Jeroen Guter, praat erover met de trainer van Ajax, Frank de Boer. 80 minuten lang met 11 tegen 10. Ben je met 4-0? Ben je tevreden over de manier waarop het tot stand is gekomen? Nou, de eerste helft eigenlijk wel. Want eigenlijk direct na de, de rode kaart speelden we denk ik met Vlagen heel goed voetbal. We maken ook direct uh, de 1-0. Toen hadden we echt 2-3-4-0 moeten maken met hele mooie aanvullen. Misschien breiden we het uh, wel een beetje te ver door. Met name die van Soulemani, die denk ik uh, had kunnen schieten en dan nog een keer een kap wilde of af wilde geven.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 Goed zijn en mooi zijn als je maar veel bewegingen hebt en het balletje laat gaan. Nou, ik vond dat we dat heel slecht deden. Eigenlijk kwamen jullie slecht uit de kleedkamer. In de tweede helft zag ik jullie heel erg zoeken. En wat je zegt, het was ook bevrijding die 2-0 gek genoeg. Nou, zeker. Dan, dan, zag je, dan weet je dat het over is met 10 man 2-0 achterstand goed maken. Ja, dat komt bijna nooit voor, volgens mij in de geschiedenis. Dus ja, dan moet je die juist een soort bevrijding voelen bij de spelers... en dat je dan echt uh, ja, ook het publiek wat geeft. En dat hebben we de, na die 2-0 zeker niet gedaan. Ja, je hebt het over het publiek. Je uh, had toch wel weer een, uh, een, een stempel, zeker op de beginfase, gedrukt. Hè? In hoeverre speelt dat ook een rol bij de spelers? Nou, ik weet niet of het een rol speelt bij de spelers. Maar ik vind het, uh, stel dat het een rol zou spelen... Uh, ja, dan keur ik dit soort acties natuurlijk niet goed. Ik, ik ben blij dat het uh, gewoon uh, heel rustig verlopen is. Maar kijk eens, als de bal rolt dan hoop je dat iedereen in het stadion is. En dat het geen, uh, ja, dat het verstoord wordt na een kwartier. Dat er opeens, hé, hey, wat gebeurt hier in het stadion? En daar hebben wij geen baat bij in ieder geval. En uh, natuurlijk, ik, ik snap hun standpunt wel. Alleen, uh, het helpt het eerste team niet in ieder geval. Cijfermatig maak je het jaar nu aardig af. Met uh, vier overwinningen op rij. Je houdt opnieuw de nul. Uh, maken jullie nog een stap in deze laatste maand? Nou, laten we het hopen. We hopen dat Dirk uh, een minuut kan maken. Nou, ik bedoel meer, hebben jullie in de laatste maand nog een stap gemaakt ten opzichte van voorgaande maanden, van het begin van het seizoen? Nou, ik vond het eigenlijk juist dat eigenlijk de periode dat vanaf Roda dat we juist wel weer een stap hebben gemaakt. En vooral in het domineren van, van wedstrijden. Dat uh, Ook tegen Zagreb en uh, ook tegen NSC en NAC dat we heel dominant uh, hebben gespeeld. Alleen, we moeten dat uh, 90 minuten volhouden. En dat hebben we niet altijd gedaan. Daar gebruik je nu de wintervoorneming aan. Om die dingen weer een beetje recht te zetten. Ja, maar ook... Soms heb je ook wel eens wat wisselgeld nodig op de bank. En niet dat uh, die jongens uh, er niks van kunnen, bijvoorbeeld op de bank. Alleen... Je wilt soms iets forceren en als je dat met een jeugdspeler uh, tussen aanhalingstekens moet doen, ja, dan is het natuurlijk veel lastiger. Die probeer je juist heel geleidelijk te brengen met een, in een vloeiend team. Af en toe tien uh, minuten, misschien een keer een tweede helft of zo. En, ja, en nu uh, heb je daar problemen mee. Maar Daarom is het goed dat de winterstop snel aankomt, dan kan iedereen weer aanhaken. Frank de Boer in gesprek met Joron Guter. Hij wint dus met zijn ploeg met de 4-0 van ADO Den Haag. Ruststander bij Feyenoord Twente zijn, uh, is 3-0 en NAC AZ 1-1. En straks om half vijf begint Heerleveen tegen PSV. Kunnen wij nog even wat bobsleeën doen? Na zijn zevende plaats vorige week in La Plagne... heeft Edwin van Kalker met zijn viermansbob... opnieuw een top-tien-klassering te pakken in een wereldbekerwedstrijd. In Winterberg eindigt de van Kalker en zijn man als negende... compleet op eigen houtje, want de bond ondersteunt de piloot niet... na het echeck in Vancouver. Ondanks die negende plaats in Winterberg was Van Kalken niet echt tevreden. Ah ja, Heel erg jammer van de eerste run eh, bij de start. Ik heb zelf eh, twee pas te ver gelopen. Waardoor we eigenlijk uit het spoor komen, drie tikjes krijgen. Ik voelde zelf wel dat Hommelers was. Maar eh, ze zeiden later toen we boven kwamen helemaal weer. Je lag bijna om daar in bocht nul eigenlijk zoals die heet. Dus dat is zeker niet de bedoeling. En ik denk de tweede run hebben we gewoon een goed degelijke run neergezet. Goede starttijden met die jongens vandaag. Uh, ja, tweede run was gewoon acceptabel. En ja goed, dat maskerland vliegt er net voorbij. We pakken weer één terug. Misschien dat er komen er nog twee Canadezen zo. Misschien dat we daar nog één, twee van pakken. Dan hebben we gewoon weer een top-10-klassering. En dan zie je ook, kunnen we, mogen we foutjes maken. En dan nog kunnen we meekomen. Dus dat nemen we mee. Richting kerst. En dan uh, zitten we bij de sleeën in de eerste stadgroep in uh, januari. Dus wat ik, zeg, ik heb er nog nooit zo goed voor gestaan in het algemeen klassement. Dus, uh, en wat ik zeg, er zitten nog reserves in. Want we maken overal nog foutjes. Dus uh, we gaan gewoon lekker zo door. Dus dat is eigenlijk juist een bemoedigende gedachte. Dat je je wat kan permitteren. Nou, dat, dat is wel lekker voor een piloot. Ja. Als we met de start kunnen we gewoon goed meedoen. Het materiaal loopt. Ja, dan mag ik als piloot ook een keer een foutje maken. Nou, dat moet natuurlijk niet. Het liefst wil je een perfecte race. Die hebben we absoluut nog niet gehad. Uh, dus hopelijk uh, komt hij naar de kerst nog ergens. Zie je het ook gewoon als een heel proces wat er ergens moet eindigen? Dat dit maar een stapje is? Nou ja, kijk, als jij uh... Voor het seizoen gezegd had, met de kerst heb je deze klasseringen gehaald. Dan had ik je voor gek verklaard. Nou, als ik het ook vorig jaar begonnen. Ik heb het gisteren verteld. Geen geld, geen materiaal, helemaal niks. Ja, dan ga je zo uh, de baan in. Dus dat geeft al aan hoeveel stappen we nu eigenlijk al hebben gezet. En dan op 1 januari mogen wij weer vertrekken naar Altenberg. Het EK? Het EK, ja. Ja, op dinsdag of op maandag 2 januari beginnen de trainingen al. Dus die extra runnetjes wil je daar wel pakken. Dat is jullie hoofddoel voor dit seizoen? Ja, het EK en WK zijn belangrijke doelen. Ik wil ergens nog wel graag een wereldbeker of EK, WK een mooie uitschieter hebben naar boven. Er Komen nog een paar goede banen aan voor ons. Altenberg, soms wel, soms niet. Uh, Keuningseke op nog St Moritz. Dus, uh, en dan gaan we over zee. Dus uh, er komt nog wat moois aan. Edwin van Kalkar, onze Bob Sleer. dus negende dit weekend. Radio 1, het NOS journaal. Bijna één minuut over half vier zijn de hoofdpunten met René van Brakel.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 Bij een chemisch bedrijf in het botlekgebied zijn twee mensen onwel geworden doordat er chloor was ontsnapt. Een stroomhuisje bij het bedrijf werd getroffen door de bliksem en dat leidde tot het chloorlek. De twee medewerkers zijn naar het ziekenhuis gebracht, lijkt mee te vallen. Naast het bedrijf staat een fabriek van Axonobel en ook die heeft geen elektriciteit meer. En Mark Rutte is opnieuw politicus van het jaar. Haagse journalisten verkozen hem boven Emiel Roemer, die werd tweede. De jury vindt de SP-leider het levende bewijs dat de links niet zuur hoeft te zijn. En VVD-minister Kamp weer derde. Zijn ministerschap is volgens de jury eigenlijk al geslaagd... door de deal over een hogere pensioenleeftijd. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. AWB verkeersinformatie: files op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwouden 2 kilometer. Na een ongeluk op de A7 vanuit Duitsland naar Groningen bij Hoge Zand 3 kilometer. Op de A12 Den Haag-Arnhem bij Oosterbeek 6 kilometer. En de andere kant op richting Den Haag bij Wageningen 5 en bij Gouda 3 kilometer. En op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij Knoop het Grijzoord 4 kilometer. En richting Os bij Renkum 2 kilometer. Sportradio! Zomaar in het vervolg van de 2 half 3 voetbalwedstrijden. Eerst even naar namen voor het veldrijden. Gio Lippens. Nou, is het in ieder geval droog geworden. Het zonnetje schijnt zelfs. En dan krijgt het aan de aanblik hier toch iets winters mooi. Die vlakte daar in de vechten met dat harde licht van de zon waar je de stad namen ziet liggen. Vanaf de citadel hoog boven de stad. En daar moeten die crossers rijden in deze hele zware cross. Van Nijs op dit moment aan de leiding. Hij rijdt trouwens in een kopgroep van acht man. Een kopgroep die op dit moment een beetje lijkt te verbrokkelen. Niels Albert lijkt het moeilijk te hebben. Maar Nijs samen met Klaas van Torenhout die daar probeert weg te rijden bij die andere Verder Tom Meuse, Niels Albert, Francis Moret, Kevin Powels, Dinnik Stibar en Aurélien Duval. Die het moeilijk heeft in die kopgroep van acht man. En daar dan weer meteen achter. Daar zit uh, Lars Boom in een gezelschap met onder andere Gerben de Knecht en Bart Arnouds. Uh, Boom op de veertiende plaats. Inmiddels rukte zojuist op tot de negende plek in de wedstrijd. Maar dat kon hij niet vasthouden. Toen moest hij laten lopen. Het is natuurlijk allemaal niet zo makkelijk voor Lars Boom. Die heeft geroepen dat er maar één wedstrijd belangrijk is voor hem dit seizoen. Die wedstrijd wil hij per se winnen. En dat is dan het Nederlands kampioenschap in januari in Huibergen. Daar wil hij gaan toeslaan. Daar wil hij opnieuw die Nederlandse titel pakken. Want ieder jaar nog in zijn carrière heeft hij een Nederlandse titel gepakt. Vanaf de jongste categorieën tot dit moment. Hij wil het iedere keer maar weer laten zien. Lars Boom dus ergens daar in dat middenveld op de 14e plaats. Gerber de Knecht op de 12e plek in het veld. En daar vooraan zal het toch een serieuze strijd gaan worden tussen Svenijs, Niel, Albert... Niels Albert en natuurlijk Kevin Powels. Dat zijn toch wel de grote favorieten in deze wedstrijd. Wedstrijd waarin de mannen nog vier ronden te rijden hebben. En AC-AZ, tweede helft begonnen. Maar die gelijkmaker van, NAC, of van AZ Richard van der Maat die is al als een mokerslag zijn aangekomen. Hè? Ja, dat is toch een mentale tik natuurlijk op zo'n raar, vervelend moment. Nou ja, raar moment. Het is het laatste moment van de eerste helft geweest. Daarna vloot Makkelij meteen voor de rust. 1-1 en we zijn begonnen aan de tweede helft. Inmiddels 1 minuut en 10 seconden. Dubbele wissel aan de kant van NAC-Breda. De trainer Karelsen, denk ik, absoluut niet tevreden over zijn twee aanvallers. Jozefzoon is gewisseld en ook Santi Kolk. Voor hem speelt Schalk en voor Jozefzoon zien we Bayram voor de tweede helft. AZ nog ongewijzigd. 1-1 dus de stand. De gelijkmaker gemaakt door Holmen en de 1-0 door Lurling. Lurling die de bal nu terugpaast naar uh, Ten Rauwelaar. Ten Raula neemt alle tijd om eens... Uh, het spel weer te openen doet hij aan de rechterkant naar Koenders. Koenders kopt de bal naar uh, Bayram. Dan zit daar uh, AZ aardig tussen. Weer uh, opgevangen achterin door Nak. En dan over de zijlijn geschoten door Buis. Matig begin zo in die eerste minuten met veel balverlies aan uh, beide kanten. Hier in Breda. 1-1 de tussenstand. Tweede helft in de Kuip. Feyenoord tegen FC Twente. Hoe vaak heeft ko Adriaanse ze gewisseld, Ronald? Niet. Hij oh. geeft dezelfde elf uh, kans op eerherstel. In de tweede helft tegen Feyenoord. Jong Guidetti staat bij 3-0 voor tegen FC Twente. Hij maakte alle drie de goals namens de Tuckers. En ja, dan verwacht je toch dat Twente wat agressiever gaat zijn in de tweede helft. Ja, nu wel, omdat Douglas een overtreding maakt op Guidetti. Maar net heel raar een moment voor Luc de Jong... die meter of tien van het Zasson gebied heel veel ruimte had. De combinatie zocht met Janko. Janko ook vond het doen. Dus speelde Janko die bal terug en de Jong was doorgelopen. Als die combinatie was doorgezet, had dat heel gevaarlijk kunnen worden. Maar het lijkt wel of het Twente dun door de broek loopt vandaag in de Kuip. En ja, dat er helemaal geen hoop meer zit in het elftal van Coabriaanse. 3-0 is het voor Feyenoord dus tegen FC Twente. Drie goals van Guidetti. En nog een handvol kansen voor Feyenoord. Om die score nog veel hoger te maken. Gehad in de eerste helft nu. Een vrije trap van Cabral namens Feyenoord. Vanaf de rechterkant. Wordt wel verwerkt door FC Twente. Maar even zo hard weer teruggebracht door Karim El Amadi. In het strasselgebied. Vlaar is daar. Kopt in de voeten van El Amadi. Rand strasselgebied. Schot geblokt door Landsaat. En dan kan Twente eruit. Als ook de tweede poging door Landsaat wordt geblokt. En dan wordt John gevonden. John is snel achtervolgd door Klaasie. En Klaasie wint gewoon het duel. Kijkt John nog eventjes naar Liesveld. Maar die maakt het gebaar. Speelde de bal. Oftewel, ook dit duel wordt weer gewoon door Feyenoord gewonnen. En dat is het verhaal van deze wedstrijd. De duels worden door Feyenoord gewonnen. En uh, de Rotterdammers hebben geen kind aan de tukkers. 3-0 naar 48-0. gaan wij weer naar NAC AZ. De koploper. Het zou een mooi weekend voor ze kunnen worden, Richard. Zeker, 3,5 minuut zijn we bezig. 1-1 de tussenstand en AZ dat natuurlijk vol op jacht gaat naar toch meer goals. Heeft daar ook denk ik op basis van het veldspel in de eerste helft alle rechten op. Het is buis nu namens een NAC met een paasje dat mislukt. Opgevangen, simpel, achterin door mooi Zander. En dan kan AZ weg in de tegenaanval met Holmen. Holmen paast de bal naar de rechterkant, naar Maher. Maher gaat dan rechtdoor, besluit te schieten. Dat was wat te opzichtig en misschien ook wel van te ver. Hoog over het doel bij uh, Ten Rouwelaar. Overigens bij AZ. Dat had ik zojuist uh, niet goed opgemerkt. Ook een uh, wissel. Altidoor, de centrale spits is achtergebleven in de kleedkamer. En voor hem speelt Fernando Lewis nu aan de rechterkant. En Benschop is de centrale spits geworden bij AZ Altidoor Die in de eerste 45 minuten nagenoeg onzichtbaar was. Ook vorige week nogal wat kansen verprutste in de thuiswedstrijd tegen de Graafschap. Leurling opent nu namens NAC de bal naar de rechterkant. Naar Koenders, die heel veel opstoomt daar als rechtsback. Koenders paast dan de bal in de diepte naar Bayram. Aanname van Bayram speelt de bal vervolgens breed... Naar Bonifacia. Bonifacia weer terug naar Gillessen, de verdedigende middenvelder. En dan zijn we terug op de middenlijn bij Bottigin. Bottigin dan weer helemaal terug naar Buis. En zo wacht Nak rustig af. Probeert het de ruimtes te vinden. Is het AZ dat jaagt. Maar Nak heeft duidelijk het meeste balbezit in de eerste minuten van de tweede helft. When they're In the moonlight, de moonlight tussen 12 uur over half 4. Plaatje had voor mij wel een doelpunt mogen hebben, Richard van der Made. Maar zijn er wel kansen geweest? Nee, nog helemaal niet in de tweede helft. Het is NAC dat mouw wat extra heeft opgestroopt in de tweede helft. Dat is wel duidelijk. En Flink inkleunt bij tijd en wijlen En ook wat meer balbezit heeft dan in de beginfase van de eerste helft. Om maar eens een vergelijking te maken. Nu weer is het NAC op de eigen helft met Gillissen. Ligt wat ruimte om te pasen, maar het is slordig. Veel te weinig kracht achter die pas. En Flink of simpel doorzien door AZ in de persoon van Elm. Dan kan AZ weer openen. Nu aan de rechterkant via Holmen gebeurt dat. Naar Lewis heeft. De Leurling tegenover zich. Paast de bal dan naar uh, Reinen. De speler die uh, de fout maakte bij de eerste goal van uh, deze wedstrijd: de 1-0 van uh, Leurling. AZ houdt het balbezit nu uh, aan de linkerkant met uh, Paulsen. Paulsen kort naar. Uh... Elm die heel veel ballen opeist. Hoge bal dan uh, voorgegeven. En dan via buis wordt de bal uh, heel simpel teruggekopt naar uh, Ten Rauwelaar. De doelman van NAC. 45ste minuut. Ten Rauwelaar gooit de bal naar uh, Koenders. De rechtsback die goed speelt. Maar dit uh, is even wat slordig. Zul je altijd uh, zien. De bal wordt uh, opgepikt door uh, AZ uh, door Benschop. De centrale spits nu in de tweede helft. En dan uh, ik kan AZ er vandoor met Holmen. Maar ook dat is uh, onnauwkeurig. De paas naar uh, Paulsen. Die twee voelen elkaar natuurlijk uh, blindelings aan. Maar in deze wedstrijd... Zie ik dat uh, toch wat minder. Nu is het Bonifatia weer. Maar ook die bal is heel slordig. Veel pases die uh, niet aankomen in uh, de beginfase van de tweede helft. AZ nu weer op de helft van uh, NAC. Aan de rechterkant van het veld met uh, Lewis. Benschop vraagt de bal. Krijgt hem ook niet al te lekker aangespeeld. Aanname is toch wel goed. Nu de combinatie met Maher. Benschop probeert langs Buis te gaan. Dat mislukt in het uh, strafschopgebied. Ronald van der Geer. Tenten doet het terug na 55 minuten. Nasser Chatli is het die het doelpunt maakt. Uit de corner die ontstond uh, omdat er ruimte werd uh, gegeven aan Ola John. Die vervolgens kon schieten op de goal. Redding van Mulder. Corner genomen vanaf de rechterkant door Ola John. ...komt dan hoog voor, blijft een beetje hangen... ...en dan uiteindelijk door Chatley nog via Jordi Klaasie achter Mulder geschoten. Zo doet de Twente wel weer terug, dus in deze wedstrijd. En na 56 minuten leidt Feyenoord nog wel met 3-1. Het veldrijden in Namen. hoe gaat het met Lars Boom daar, Guido? Gaat niet meer zo goed, hoor. Hij was opgerukt naar die negende plek. Viel al een beetje terug naar de dertiende plaats bij de vorige melding hier vanuit Namen, Maar inmiddels rijdt hij al op de 24 e plek. En je ziet gewoon aan zijn lichaamshouder, aan de manier waarop hij op de fiets zit dat het eigenlijk wel een klein beetje voorbij is bij Lars Boom. Hij moet nog drie rondjes. Ik ben benieuwd of hij die drie volle rondjes zal gaan uitrijden. Want het zou zomaar kunnen zijn dat hij straks in de remmen knijpt... en denkt het is wel genoeg geweest voor vandaag in de blubber van name. Want de renners zijn vrijwel niet meer herkenbaar. Man in het wit rijdt op kop. Daar zien we wel nog aan dat hij regenboogstreepjes op zijn trui heeft onder die modder. Dat is de wereldkampioens Dennis Stiebar... die ook eigenlijk voor het eerst dit seizoen toch wel een beetje vooraan mee rijdt. Want ook hij presteert Gondermaat dit seizoen was gisteren 14e in Essen in een cross om de Gazet van Antwerpen trofee. Hij zei toen na afloop via Twitter dat hij zich schaamde voor zijn prestatie. Maar nu rijdt hij, of loopt hij, want dat doet hij op dit moment op kop met Klaas van Torenhout in zijn wiel. Dan hebben we daar Sven Nijs, dan zien we Kevin Pauwels naar boven kruipen. En dan kijken we nog naar Niels Albert en naar Tom Meuse. Dat zijn de eerste zes in de wedstrijd. Die zes die houden elkaar nog wel redelijk in evenwicht hoewel Stibar en Van Torenhouden licht lichte voorsprong hebben. Maar Boom doet dus niet meer mee, doet niet meer serieus mee. De beste Nederlander is op dit moment Gerben de Knecht. Hij rijdt op de 11e plek rond en ook al die andere Thijs Al en dergelijke... die komen al over Lars Boom heen. Dus Boom die gaat rustig die laatste paar rondjes uitrijden... als hij al deze wedstrijd gaat afmaken. Maar ja, dat Nederlands kampioenschap, straks eerste weekend van januari... dan wil hij er staan, Lars Boom. Gaan we gaan zo weer uh, de Eredivisie Voetbal volgen. Toen hoe staat het bij Willem 2? Uh, nog altijd 0-0, thuis tegen Kambuur. Na een klein uurtje spelen daar in Tilburg. Gaan wij weer naar NAC tegen AZ Richard van der Made 1-1, de laatste gemelde stand. Ja, spanning volop natuurlijk in Breda in deze wedstrijd. AZ vind ik nog steeds wel de betere ploeg. Makkelijker voetballen dan NAC. Dat verdedigend wel beter staat hoor in de tweede helft. Niet zoveel meer weggeeft. Wel in balbezit vaak wat slordig is. Veel balverlies ook bij AZ. Maar AZ heeft natuurlijk de betere spelers. Vindt elkaar wat makkelijker. En NAC is vooral in deze wedstrijd aan het verdedigen. Nu een vrije trap. Jordi Buis staat achter de bal. Die kan dat heel erg goed. Heeft nog niet zo heel veel gespeeld sinds... Een overgang naar Breda van de Graafschappen afkomstig. Maar nu misschien de vrije trap van Buis. Nee, de bal wordt simpel weggekopt in het strafschopgebied door Holmen. Bal gaat over de zijlijn en dus krijgen we een ingooi voor NAC. NAC dat dus op 1-1 staat door die late goal nog van Holmen. En het slot van de eerste helft. En NAC dat nog niet veel uitgespeelde kansen heeft gehad in deze wedstrijd voor het eigen publiek. Nu weer een vrije trap voor de thuisploeg. Ja, dat is een duidelijke terechte vrije. Een vrije trap inderdaad, dan kan er wel geappeleerd worden. Maar Lewis duwt daar heel duidelijk zijn tegenstander omver. En dus aan de linkerkant van het veld mag Nak opnieuw een vrije trap gaan nemen. Iets verder weg dan zojuist toen Buis die bal inschoot. Is het nu vanaf de linkerkant, Bayram komt de voorzet. Weggekopt door Holman, opgevangen door Leurling met het schot. En dat gaat een metertje over bij Esteban. Eerste gevaarlijke schot in de tweede helft van de wedstrijd door de thuisploeg. Anthony Leurling, de doelpuntenmaker, schiet de bal net over bij Esteban. Feyenoord tegen Twente. Is de wedstrijd gekanteld, Ronald van der Geer? Het begint een beetje. Het is 3-1 voor FC Twente na een, of voor Feyenoord natuurlijk na een uur spelen. Twente heeft net iets teruggedaan via Chadli. Maar je ziet dat het spel dat Feyenoord heeft gespeeld in de eerste helft veel kracht heeft gekost. Twente komt er nu wat meer bij. Voorzet nu van Wischelhoff gekoopt door de Jong, maar in de handen van Mulder. Maar Twente krijgt langzaam maar zeker wat meer balbezit. Begint wat duels te winnen. En misschien wel het meest uh, uh, goede voorbeeld is Jordi Klaasie. Die ontzettend veel energie heeft gegooid in uh, deze wedstrijd. En nu toch wel wat moeite heeft om de gaatjes dicht te lopen. En om dezelfde energie in die wedstrijd te gooien dan uh, dat, dat hij dat deed in uh, de eerste helft. Nu is Twente weer weg met Chatley aan de linkerkant richting het Zasselgebied. Daar staat Leerdam, Nou, daar staat dan ook Jordi Klaas. En nu is hij toch een lelijke sta in de weg voor die aanvallen van Twente. Maar nu worden de duels door die van Twente gewonnen. Want Cabral verliest van Tindalli En dus heeft Twente op de helft van Feyenoord weer balbezit. Nu loopt Karim El Amani. Land staat omver. Maar volgens de regels, volgens Liesveld. Feyenoord plooit weer terug. En Twente mag gaan aanvallen. Ja, het is toch een beetje wat er gebeurt bij een ploeg die erg gemakkelijk op een 3-0 voorsprong komt. en een handvol kansen creëert in de eerste helft. Dan ga je de tweede helft, ja, toch wat wat gemakkelijker in. En ja, en Feyenoord moet wel gewoon een team blijven. Wil het uh, die uh, voorsprong handhaven. Want langzaam maar zeker begint uh, Twente toch hoop te krijgen. Om misschien ook nog wel een doelpunt te maken. Aanval over de rechterkant nu met Rosales. Wisgerhoff schakelt zich in. Rosales geeft een voorzet richting de penalty stip. Weggehaald door Bruno Martens Indi. Dan moet Bacal opvangen. Halfweg de helft van Feyenoord goed. Richting Klaasie. Uh, Klaasie. Ja, met een bal richting uh, Cabral. Die zich dan ontdoet van Tindalli. Cabral. Daar komt Tindalli weer tegen als hij richting het strafsopprobied gaat. Op de rechterpunt. Nog altijd Cabral. Die al een keer eerder in deze tweede helft mocht schieten. Zijn schot toen geblokt zat en zag. En dat geldt ook voor Bacal. Die gevonden werd door Guidetti. En die keihard op het hoofd van Michailov schoot. Het spel heeft ook twee minuten stilgelegen. Voor een behandeling van die Bulgaarse keeper. Nu Twente in de uitbraak. Bal van de Jong gaat dan breed naar Douglas, nota Aanvaller die zich ook mee inschakelt. Maar helemaal naar de rechterkant. Dan moet Douglas nu de voorzet gaan geven. Die is lang onderweg. Komt in het strafschopgebied. Daar duikelt Janko. Maar uh, niets aan de hand. Liesvat kijkt en uh, ziet dat Twente balbezit houdt. Het gaat nu allemaal wel makkelijk voor Twente. Met Chucky die schiet vanaf de rand van het strafschopgebied linkerkant. Bal weggehaald door uh, Ron Vlaar. Uh, Feyenoord zit eventjes in de slaapmodus. En uh, Twente komt daar langzaam maar zeker uit. Nu een uitbraak. Nog even van uh, Feyenoord kijken of uh, Guidetti misschien nog iets kan creëren. Met uh, Douglas in uh, zijn buurt. Guidetti legt de bal voor de goal. Daar is Elamadi. Nee, kan er niet bij. Het blijft 3-1.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 ¡Ay, na 65 minuten scoort Twente weer. Ik zei al, Feyenoord kan het niet meer. Kan niet meer die duels verlopen. En geeft ruimte weg aan FC Twente. En dat was goed te zien bij deze goal. Luc de Jong komt helemaal vrij aan de linkerkant van het strafschopgebied. Daar weggestoken door de Jong. En dan vervolgens met het rechterbeen krult hij de bal vanaf de linkerkant strafschopgebied. In de verre hoek langs Erwin Mulder. En zo komt Twente dus terug in het duel. Waar het kansloos leek bij rust. Met 3-0 en een heersend Feyenoord. Maar Feyenoord is aan het prutsen. Feyenoord is aan het knoeien. En laat Twente. Te terugkomen in de wedstrijd. Daar is Willem Janssen ingevallen als hij juist voor land staat. Hij schiet vanaf de rechterkant van het schafschopgebied maar hij schiet tegen Ron Vlaar aan. Wat er nog komt is een corner voor FC Twente. Maar Twente komt dus terug. 3-2 na 65 minuten. Het zou toch wat zijn zeg maar zo'n goede eerste helft van Feyenoord. We gaan meteen door naar NAC AZ. nogal het 1-1 Richard? Ja zeker. Nog steeds een gelijke stand hier in Breda. Veel steun van het thuispubliek voor de ploeg van John Karelsen in deze fase. NAC heeft dat ook wat nodig want AZ is weer wat Sterker aan het worden. Zet wat aan bij Tijd en Weil. Het heeft geleid tot een enorme kans voor Holmen van dichtbij. Goede actie aan de rechterkant van Benschop. Pottegin was te laat. De voorzet was op maat. Maar Holmen kregen hem niet in bij de tweede paal. Dat had de 1-2 moeten zijn voor de ploeg van Gert-Jan Verbeek. NAC speelt wel beter hoor, dan in de eerste helft. Gaat veel feller de duels aan. Achterin wordt er goed verdedigd, geconcentreerd. En AZ moet er alles aan doen om deze wedstrijd te gaan winnen. Nu de aanval over de rechterkant. De aanval gaat richting het strafschopgebied, wordt verdedigd. Notabene door Leurling, dat doet hij uitstekend. Zojuist trouwens ook een vreemd moment in het strafschopgebied... waarbij Bottegien duidelijk een overtreding van achteren maakte met twee benen op Lewis. Maar scheidsrechter Makkely gaf geen penalty voor AZ. En wat ik nog het meest opmerkelijk vond, dat de spelers van AZ totaal niet protesteerden... toen Makkely besloot om geen penalty te geven voor de ploeg uit Alkmaar. Nu een hoekschop voor AZ... Aan de rechterkant van het veld. De lange mensen gaan natuurlijk allemaal mee. Alleen Moyzander, de centrale verdediger, blijft achter. Er wordt veel bewogen nu. Dan komt die corner. Wordt gekopt door Nak. Weg uit het strafschopgebied. Palsen moeten dan achteraan. Maar raakt die bal niet helemaal lekker? Blijft AZ wel in balbezit? Ja, dat gebeurt omdat Bonifacia net te laat is. Opnieuw wordt de bal ingebracht door Moyzander. Goed werk van Benschop. En dan het schot van Holmen. Dat is weer niet nauwkeurig. Raakt hem niet goed. En de bal gaat flink na. En zo blijft het hier in de 68ste minuut nog steeds 1 tegen 1. We hopen al op een mooie middag, Ronald van der Geer. Maar Feyenoord-Twente, wat een wedstrijd. Ja, de, met Feyenoord als de, de veel en veel betere in de eerste helft. 3-0 voorsprong bij rust. Helemaal niets aan de hand. Maar in de tweede helft laat Feyenoord het afweten. Ja, is het niet meer in staat om die energie te leveren. En daar gaat De Jong, wordt weer weggestoken in het gebied van Feyenoord. Aan de linkerkant 3-2 is de stand. Daar is Brama. Brama krijgt die bal van De Jong, komt in het Gras op het gebied moet dan om vlaar heen. Ja, die blijft staan en dan uh, is uh, Feyenoord even uit de zorgen. Maar met de nadruk op even, want als Schaken wordt aangespeeld, Levert die weer even zo snel in bij Wischgrov. Wischgrov, Chatli, Chatli weer Wischgrov. We zijn op de helft van Feyenoord aan de rechterkant. Rosales in één keer door. Dat is de bedoeling op Jansen. Nou, daar zit Nederland tussen. Nederland paast de bal in één keer naar voren. Waar Douglas nu gewoon elk duel wint van Guidetti, waardoor die eigenlijk ook onschadelijk gemaakt is. En je zou eigenlijk zeggen Feyenoord heeft wel, of uh, Twente heeft wel behoefte aan Leroy Verde. Die loopt ook warm. Nu is Jansen weggestuurd. Ranst uh, achterlijn en legt dan terug op de jong. Daar zit dan net vanaf de rechterkant Ron Vlaart tussen. Die de bal ook niet ja, alleen maar weg kan werken. In de handen van Bas van Noordwijk. Maar ja, diezelfde leider en al jaren geen keeper meer. En uh, vangt die bal wel op langs de kant. Maar daar heeft Feyenoord helemaal uh, niks aan. En Twente, ja, dat heeft natuurlijk hoop. Leroy Ver is net uh, begonnen aan zijn uh, warming-up. De oudspeler van deze club. Natuurlijk een schiemend fluitconcert vanaf uh, de kant. Feyenoord breekt nu uit via Guidetti. Feyenoord kan nu richting de goal. Want Guidetti staat één op één met Douglas. Daar komt hulp van Cabral en van Elamadi. Cabral, randschas op gebied. Langs Tindalli, Cabral. Kamerhal schiet, schiet over. Het blijft spannend. Nog uh, 20 minuten en de extra tijd. Het is 3-2 voor Feyenoord. Gaan wij vlak voor vier ook nog even naar de wereldbeker veld te rijden in Name. Gio Lippens. We <laughs> gaan dus even op de echte top van de wedstrijd uh, concentreren. Waar de strijd gaat worden tussen Sven Nijs, Kaas van Tornhout en uh, Niels Albert. Dat zijn de drie mannen die aan de leiding rijden. Albert is op dit moment uh, de leider van Tornhout. Zit in En ook Nijs sluit gemakkelijk aan. En dan valt er een gaatje naar de wereldkampioen. Naast Denek Stiba. Die in ieder geval een prima race rijdt tot nu toe. En dan zien we daarachter zien we dan ook nog Kevin Pauwels door de bocht komen met in zijn wiel dan Tom Meuwse. Maar die lijken toch wel geklopt hier voor de overwinning. Want we zitten in de laatste ronde van de wereldbekerwedstrijd. Hier in Namen waar Albert probeert weg te rijden bij zijn concurrenten. Maar voorlopig nog weet dat de twee mannen in zijn wiel blijven zitten. Trekt hij toch weer door daar. Op het asfalt. Daar aan de overkant. Asfalt ja, het is eigenlijk een beetje slijk. Het is wel wat hard geworden door wat grind wat erop ligt. Het is in ieder geval een beetje verharde weg, maar geen echte modder. Maar Niels Albert die zet de aanval in. En lijkt op weg naar misschien wel een overwinning sinds het rondtrein. De transfer van Gregory van der Wiel naar Valencia komt steeds dichterbij. De rechterverdediger is inmiddels persoonlijk akkoord met de club uit de Primera Division. Nu Ajax en Valencia nog. We ran eruit voor het nieuws van 4 uur op een bijzonder spannende middag. Bij Feyenoord Twente staat het 3-2. 3-0 was het bij de rust, maar Chadli en Luc de Jong hebben Twente teruggebracht in de wedstrijd. Koploper AZ staat bij NAC nog altijd op 1-1. En ook daar nog een 20 minuten te spelen. Eerder op de middag was er al een wedstrijd om half 1. Ajax Ado Den Haag eindigt in een 4-0 overwinning voor de Amsterdammers. En straks om half 5 in het volgende uur natuurlijk ook nog herenveen tegen PSV. Op 1.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 Vraagtekens? Dat is interessant, hè? Herinneringen? Antwoorden? Ja. Vanavond, 9 uur, de ontknoping in Holland Doc Radio. Radio 1, het nieuws van alle kanten.